Om vijf uur waren we al gemoed met het NOS-journaal. In Oekraïne zijn alle ogen vandaag gericht op het parlement. dat in een extra zitting praat over de politieke crisis in het land. Ook een paar toezeggingen die president Janukovic gisteravond deed, komen daarbij aan bod. De president wil de omstreden wet intrekken die het recht op demonstraties inperkte. Ook wil hij onder voorwaarden gevangengenomen actievoerders vrijlaten. De kans is niet groot dat betogers op straat de beloftes van Janukovic genoeg vinden.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 Vooral in landen als Syrië, Nigeria en Jemen. Bedrijven die betere producten willen maken, moeten meer aandacht hebben voor hun eigen bedrijfscultuur, zeggen onderzoekers van de jaarlijkse Innovatiemonitor. Volgens hen denken bedrijven bij productverbetering vooral aan techniek, terwijl zaken als flexibeler werken en meer samenwerken met externe partijen voor een groot deel bepalen of een onderneming vernieuwend wordt. Op de N35 bij Enschede is een man aangehouden... die 200 stroomstootwapens in zijn auto had liggen. Bij huiszoekingen in zijn woning en bedrijf... vond de Maaise ook nog 6000 Viagra prillen en honderden nepartikelen... waaronder horloges, tassen en kleding van dure merken. Het weer, opklaringen en een minimumtemperatuur tussen de 0 en 3 graden. Op natte weggedeeltes kan het glad zijn... Overdag in het zuidwesten en westen bewolkt en soms regen. In het oosten en het noordoosten wat zon. Het is dan zo'n 5 graden. Vanaf woensdag weer een paar graden kouder. Dit was het NMW-journaal. Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Saskia Weerstand. Ja, hele goede morgen. Het is inmiddels twee over vijf geworden. En in dit uur van Dit is de Nacht gaan we kijken naar Chinees. Want dat willen we hier misschien wel gaan houden in het voorgezet onderwijs. Althans, daar komt een congres over. En we blikken terug naar de dag uit 1958 waarin het patent op Lego werd aangevraagd. En we laten ons bijpraten over het leven in Zimbabwe en Roemenië. Dus blijft u zeker luisteren. Eerst muziek. Oh Aan de corner van Lindesvarn hoort u hier bij Radio 1. Dit is de nacht. Dit is de wereld. Hello. Hello. Hello. Hello. Sorry a... sorry jongens. A... Sorry Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. Ja, het eerste land dat we vandaag aandoen is, uh, in 'Dit is de Wereld' is Roemenië. Vanaf deze maand mogen Roemenen namelijk vrij reizen door heel Europa. Ja, in Nederland zijn er dan mensen die bang zijn dat de Roemenen nu allemaal massaal naar Nederland komen. Maar wat betekent deze grensopenstelling eigenlijk voor Roemenië zelf? Dat vraag ik aan uh, Jorit De Lange. Hij zet zich in voor Roma-kinderen die de hulp nodig hebben met uh, school en studie daar in Roemenië. Een hele goede morgen. Ja, wat fijn dat we jou uh, mogen bellen zo vriegende ochtend. <laughs> ja, het is hier gelukkig een uurtje later, dus uh, het valt nog net mee. Het ja, is nu al zes uur. Dus, uh... Nou kijk, okay, zes uur. Mooie tijd toch om op te staan. <laughs> precies, precies. <laughs> hey, sinds 1 januari zijn de grenzen van Europa officieel uh, open voor de Roemenen. Wat, wat houdt dat in voor de Roemenen? Hoe is dat ontvangen daar? Uh, nou, Roemenen hoort natuurlijk al een tijdje bij de Europese Unie. Dus mm -hmm. heel veel van de Roemenen denken al wel aardig Europees. Um, maar omdat we sinds januari 2014 Roemenië echt vrij mogen reizen door Europa, um, ja, is, er wel, is er wel wat veranderd in die mindset, zeg maar. Mm -hmm. um, het is op dit moment nog wel de vraag wanneer Roemenië echt wordt toegelaten tot het uh, Schengengebied, natuurlijk. Hiervan zijn de onderhandelingen en gesprekken nog steeds in, in volle gang. Mm -hmm. um, maar ja, wat, wat wij eigenlijk gemerkt hebben, is dat het voor, tot op heden eigenlijk heel erg meevalt hoeveel Roemenen echt uh, Europa intrekken uh, okay. vanaf januari 2014, zeg maar. Um, ik las een artikel, dat, uh, dat was een artikel van een half januari stond dat Nederland tot op heden in 2014 slechts 21 Roemenen en 15 Bulgaren dan, uh, zich hebben ingeschreven, zeg maar. Dus het lijkt nog wel aardig uh, mee te vallen. Ja. Maar nou, wat wel te zien is, um, is, is dat, dat de, de laatste jaren eigenlijk uh, um, al wel een, een ontwikkeling is richting, uh, richting Europa van, van de Roemenen die, die echt naar het buitenland trekken om... Om daar te gaan werken. Ja. En dat is op zich wel een zorgelijke ontwikkeling. Als je kijkt naar het, het, het leven in, in gezinnen. En dat is ook iets wat wij wel heel veel uh, merken. Uh, als je kijkt naar de... Het de... Een, een deel van het gezin gaat zeg maar naar het buitenland. Ja. Dus dat dan alleen de vader of de moeder. Of uh, de vader en de moeder samen. En kinderen blijven dan, dan achter bij opa en oma. Of bij oom en tante. Of bij een één ouder. Ja. Uh, vaak komen die ouders dan pas... Met kerst of met Pasen alleen thuis. Oh ja, ja. Waardoor de kinderen eigenlijk vaak ja, in een sociaal isolement uh, raken. Um, het komt zelfs voor dat kinderen bij, bij hele verre ooms en tantes opgroeien. Of zelfs dat, uh, dat de oudste dochter of zoon van, uh, van school gaat om voor zijn uh, jongere broertjes en zusjes te zorgen. En dat komt. vader en moeder weer, weer thuis komen. Zeg maar. En dat komt dus... dan wel echt door de laatste ontwikkeling. Zeg maar. Dat de Roemenen dus wel echt naar buitenland trekken om daar te werken. Ja, exact. exact. Ja, en de reden daarvan weer is, is dat, dat, dat, dat het salaris hier in Roemenië en de werkgelegenheid zo ontzettend laag liggen. Ja. Dus dan en, heb je eigenlijk ja, gelijk dat... de voordelen en de nadelen eigenlijk wel van die grensopenstelling. Dat aan de ene kant het heel erg goed is natuurlijk hè, dat er, dat er vrijgereisd kan worden en dat dat ook zijn voordelen heeft. Maar de nadelen zijn ja. wel dat er halve gezinnen wegtrekken, uh, ja, waardoor de gezinssamenstellingen uh, er ja, niet echt beter op worden in Roemenië. Exact, exact. Ja, dus inderdaad het heeft sociaal heel veel, ja, heel veel nadelen voor, voor het gezinsleven. Maar tegelijkertijd ook eh, zie je dus dat, de, dat er in Roemenië steeds meer een tekort aan, aan arbeidskrachten en een daling van de economie komt. Omdat er mensen steeds meer naar het buitenland trekken, zeg ja. maar. Zijn er dus, ook mensen die juist naar Roemenië toetrekken, nu de grenzen open zijn? Um, nou, dat heb ik nog niet heel veel, uh, heel veel gemerkt ofzo. Dat er vanuit, vanuit het buitenland uh, mensen hierheen komen. Oké. Okay. Nee, ook daar, uh, ja, dus dat nee, dat hebben we nog niet echt, uh, echt gemerkt. Het zou wel kunnen dat misschien bedrijven uh, gebruik gaan, gaan maken van de gunstige arbeidscondities uh, van Roemenië, lage salarissen, mm -hmm. lage bouwkosten, lage productiekosten. Maar nou, ik heb dat nog niet echt, uh, niet echt ontdekt hier, hier in de omgeving in ieder, in ieder geval. Maar dat zou dan wel een voordeel zijn als er meer bedrijven komen naar Roemenië, dat mensen ook binnen Roemenië dan weer uh, aan een baan komen. Ja, dat zou inderdaad een, een, een kans zijn dat dat zou, zou gebeuren inderdaad. Hm. Wat, wat, al wel gez, wat ik al wel uh, heb, heb gezien is dat in de aanloop naar 2014 toe, naar dus dit, dit, dit vrije reizenverdrag toe, hm. uh, al een groei is gezien in, in de investeringen vanuit het buitenland in Roemenië. Okay. Ik had uh, ergens gelezen dat het maar liefst met 22% gestegen is, omdat het afgelopen jaar, dus in 2013, maar liefst 2,4 miljard euro is, uh, is geïnvesteerd in Roemenië. Okay. En dat was in 2014. 2012 was het nog maar een groei van 8%. Ja, dus dat is wel een duidelijke toename. Dus misschien dat dat in de toekomst ook wel uh, positieve gevolgen gaat hebben... voor, uh, voor Roemenië en voor ja. inwoners. Dat zou natuurlijk heel erg mooi zijn. Hé, hey, um, jij, jij woont in Roemenië. Je helpt daar Roma-kinderen die uh, hulp nodig hebben bij school of studie. Um, je volgt natuurlijk ook het nieuws daar in Roemenië. Zijn er nog andere uh, nieuwswaardige dingen gebeurd in Roemenië... waarvan je zegt, nou, dat, dat was al opmerkelijk. Dat kwam in je nieuws. <laughs> Nou ja, wat, wat heel opmerkelijk is voor, uh, voor Roemenië is, is hoe de winter op dit moment uh, tot nu toe uh, loopt. Mm -hmm. Kijk, in Nederland zijn we wel gewend aan wat warmere winters, maar uh, hier was het uh, de winter ook erg warm tot nu toe met uh, temperaturen van tussen de 5 en de, en de 10 graden vaak uh, overdag. Okay. En voor uh, Roemenië is dat echt een echt een zeldzaamheid. Wat zou het normaal zeg maar. dan zijn rond deze tijd? Ja, normaal kan het, uh, kan het uh, heel makkelijk richting de min 20 gaan overdag. Wow. Dat zijn dan wel uitgieters, maar nou, wel gemiddeld uh, tussen de min 5 en min 10 uh, uh, graden overdag zeg maar. Okay. Dus, uh, en de afgelopen dagen is eindelijk de winter echt, echt dan begonnen. Is het begonnen met sneeuw, dus er ligt nu hier ook, uh, ook een dik pak sneeuw. En, en dan zie je ook gelijk weer uh, de, <laughs> de gevolgen die dat weer heeft. De Romeinen zaten hiervoor te klagen dat het, dat het zo'n warme winter was en uh, dat er geen sneeuw viel en nu valt de sneeuw met bakken naar beneden en dan zijn er gelijk ook weer... Uh, ja, heel veel moeilijkheden zeg maar, met uh, wegen die dichtgaan. Mensen die worden ja, ingesneeuwd en nergens heen kunnen. Is, is, nou, als als je het dingen... vergelijkt met Nederland. In Nederland uh, zijn we na een paar vlokken sneeuw eigenlijk altijd. Uh, <laughs> ja, staan we op ons achter de boot en dan rijden de treinen niet meer. Uh, ligt het hele wegennetwerk hier plat? Uh, hè? Dat is hier nog, natuurlijk nog niet gebeurd. We hebben nog maar een heel klein beetje sneeuw gehad afgelopen weekend in Groningen alleen. Of in het noorden okay. van Nederland. Een heel, heel klein laagje. Nou ja, 10 centimeter op sommige plekken zelfs. Maar voor de rest is er vrij weinig gevallen. Maar hoe gaan de Roemenen. Daarmee om dan? Want je zou al wel iets over de wegen. Is dat uh, net zo chaos dan als hier in Nederland of uh, gaan ze daar anders mee om, omdat het vaker uh, voorkomt? Ja, ze gaan er wel iets, iets anders mee om, iets relaxter, denk ik, omdat ze het wat meer gewend zijn. Uh, maar hier zijn vaak de, de, uh, de gevolgen van uh, of de oorzaken van uh, het feit dat de wegen Disneuw is. Het komt vaak niet door verkeer of door. een uh, groot uh, In Nederland is het vaak ook omdat er zoveel verkeer is. Als er dan één keer een ongeluk gebeurt, dan loopt alles vast, zeg maar. Maar hier komt het vaak echt doordat er sneeuwstormen zijn, dat soort dingen. Waardoor soms de sneeuw echt op de weg zich ophoudt tot een aantal meter, zeg maar. En er echt gewoon een soort van sneeuwberg ontstaat. Zo. Dus ja, voor de rest zijn de Roemenen er wel vrij relaxed in, zeg maar. En heel veel Roemenen... Ik blijf ook gewoon thuis, zeg maar, uh, tijdens zulke soort uh, weeromstandigheden. Oké, okay, kijk aan. Nou ja, ik ben benieuwd hoe die winter zich nog uh, gaat ontwikkelen. Volgens mij is het vanaf nu uh, iets winterser hier in Nederland ook. Dus uh, ik ben benieuwd. Misschien gaan we gelijk op dit jaar. Ja, dat zou, zou leuk zijn. Ja, is er nog ander groot nieuws in Roemenië dat je op dit moment uh, wilt delen? Uh, nee, ik zou het eigenlijk op dit moment uh, niet weten. Nee, nee, nee ja, je houdt voor ons het nieuws weer in de gaten. En mochten daar enorme grote sneeuwstormen komen en uh, metershoge bergen op de weg... dan uh, horen we heel graag weer van je. En uh, ja, onze correspondent uh, voor Dit is de Wereld, in ieder geval vanuit Roemenië. En uh, zodra er nog weer nieuws is, dan spreken we je vast weer in een andere uitzending van Dit is de Nacht. Dankjewel heel voor graag. nu. Heel graag. graag gedaan. En een hele fijne dag. En gaan wij naar uh, muziek. A dentist in the dark. I was scared of pretty girls. De nacht, de EO. Do you feel my love? Zo op de ochtend hierbij. Dit is de nacht. Ik had u beloofd te bellen met Zimbabwe, met Mark Horst. Die krijgen we op dit moment nog eventjes niet te pakken. Maar dat blijven we uiteraard proberen. Dus wellicht dat we zo meteen contact hebben met, met Mark daar in Zimbabwe. Om te kijken hoe het nieuws er daar in Zimbabwe voor staat. Uh, maar daarom gaan we het eerst hebben over Lego. En dat is natuurlijk altijd een leuk onderwerp. 28 januari, dat is vandaag. Maar vandaag is het ook bedacht dat in 1958 op diezelfde dag... het patent op Lego werd aangevraagd. En nog steeds is Lego natuurlijk razend populair. En hierover ga ik praten met Hans Beuze. Hij is bestuurslid van de Lego-fanclub De Bouwsteen. En een hele goede morgen. Een hele goede morgen. Ja, we belden u even wat eerder. Uh, hopelijk niet uit bed, toch? Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Dat kan allemaal net zo, Nee, Heel goed. Heel. Vroeg in de morgen. Ja, ja, ja. Hey, het bedrijf Lego bestond al een aantal jaar... voordat het patent werd aangevraagd. Uh, wat, wat deed Lego toen precies in die tijd? Nou, de, de oprichter is dus eigenlijk van huis uit een timmerman. En, uh, hij deed de eerst basisklusjes, gewoon uh, uit uh, het tuin timmerwerk. Ja. Maar er was niet veel uh, te doen en uh, toen had hij altijd auto's speelgoed, goed uh, knikkerbanen en uh, ja loopwagentjes en uh, vrachtautotjes van van hout. Ja. Dat maakte die allemaal en, uh, en nou ja, die die. Nu beschilde die en uh, toen is de, het woord Lego al ontstaan als uh, ja, uh, wat samen is, uh, samenbouwen uh, ongeveer inhoud. Yeah. Nou, en uh, nou, daar is hij mee begonnen. En waar komt Lego dan vandaan? Lego is een uh, erg een woord van uh, samenvoegen yeah. en uh, uh, uh, van leggot en uh, lego te uh, ja, samenvoegen? En dat bestaat ook in het Latijns. Uh, toevallig in dezelfde criterium van uh, uh, uh, bouwen of opbouwen. Oké. Okay. Hey, en wanneer, was het dan, uh, wanneer is dan de verjaardag van, van de Lego? Want in 1958 werd er dan echt patent op aangevraagd. Dus dat niemand anders meer uh, datzelfde Lego zo mocht maken. Um, mm -hmm. maar, maar wanneer was dan voor het eerst Lego op de markt te vinden? Het, het plastic steentje is dus van 58, maar het was dus uh, het plastic steentje is uh, eigenlijk in 54, ja 53, 54, dat was er een grote speelgoedbeurs uh, in Engeland. Ja. En toen uh, heeft een Engelsman eigenlijk uh, uh, ja een op gemaakt hoe je mm, kon uh, plastic kon in een bepaalde structuur... en toen bestond er wel een vorm van een bouwsteentje. Ja. Uh, maar dat was nog een beetje te zwak. En uh, die heeft dus... Uh, nou ja, Ik praat maar even in algemene termen in Lego... die heeft dat dan zelf, uh, heeft dat zelf allemaal uh, uitgedacht... dat hij uh, zegt dat het moet verbeterd worden. Ja. Dus die heeft toen uh, matrijzen laten maken... want daar gaat het dan om hoe je dingen in ijzer uh, in elkaar giet... En uh, nou, die heeft hij dan verbeterd, uh, alleen het model op zich al. En daar met dat model heeft hij steeds verder uh, zijn patent mee aangemaakt uh, op Lego Steen. Oké, okay. ik, ik heb mij. Maar de officiële zijn design, de versie van Lego Steen, de verbeterde versie is van 58. Oké, okay. en ik, ik heb mij, mij laten vertellen dat, dat de, een, een brand bij Lego eigenlijk ook een soort doorbraak heeft gegeven in het hele plastic steentje. Is dat een... Uh, ja, ja, een klopt dat hele je... verhaal? Ja, ja, ja. Nee, dat klopt zeker. Is, uh, uh, je moet zien, uh, daar was dan vroeger ook al in Bieland. En Bülent was toen een heel klein dorpje... En eigenlijk werkte zo had iedereen daar al. Het begon steeds omdat het, uh, ja, de, de agrarische sector was niet zo uh, uh, opbloeiend was. Die was meer alleen voor zelfvoorziening. Mm -hmm. En uh, ja, daar waren de boeren dus wel heel arm als waren. En uh, toen hij dus uh, in 1958 al de opbouw gedaan had, uh, toen is dus in 1962 die brand weer gekomen. En toen, uh, ja, toen moest hij kiezen tussen uh, zijn houtvoorraad voorraad was ook verbrand. Of die dan doorging met de hout of met plastic. Terwijl het plastic gedeelte dus nog functioneel was. En uh, Toen heeft hij dus uh, de knoop doorgehakt en eilig, uh, de hout speelgoed weggedaan. Zodat hij uh, meer uh, plastic leeg kon maken. Dus noodgedwongen, Want, ja, maar uiteindelijk een hele goede set. Ja, ja, ja, ja. ja, Maar daar was hij dus ook wel echt mee bezig. Hè. Sinds hij ja. die patent aangevraagd heeft in 58... Uh, ja, de, het steentje zelf is in, in technische zin natuurlijk ook steeds verbeterd, maar uh, toch in, uh, toen was hij er de verbeterde vorm. En ja. de nieuwe matrijs die toen gemaakt was, daar heeft hij zijn patent op gemaakt. En dat, uh, ja, dat bracht toen uh, ja, makkelijker uh, meer files te maken. Want ja, ja zo'n matrijs maken van staal, dat is toch wel aardig uh, een duur grapje Ook toen, maar ook tegenwoordig mm -hmm. was zo'n ding dat kost gewoon 40, 50.000 euro. Zo. Dus, uh, ja, dan heb je het over. Een groot bedragen inderdaad. Hey, de, de patent van uh, Lego is eigenlijk alweer een aantal jaren uh, afgelopen. Um, zijn er nu veel concurrenten voor Lego? Zijn er veel andere plastic bouwsteentjes bijgekomen? Ja, ja, ja, ja. die ook redelijk op Lego passen. Maar ja, sommige zijn in maat verschillend. Als je tien plaatjes op elkaar doet, dan moet je bij de concurrent vaak elf hebben. Want ja, dat is dan weer uh, de kostenbesparing die de producent natuurlijk trouw weer uithaalt. Hmm. Maar Lego houdt strak aan een uh, wiskundige rekensom... die in, de, in het element in zit in de steentje. En, en uh, ja, dan, daardoor past alles bij elkaar. En de kwaliteit is alleen beter, zonder meer. Oké. Okay. Dus, uh, en hoe, hoe komt, komt het dat u zelf zo verslingend bent geraakt aan Lego? Nou ja, ik kreeg uh, tenminste, Ik ging samenwonen en uh, we verwachten mijn kind. En uh, ja, toen was het eigenlijk meer de vraag van... Uh, uh, wat wil je met zo'n kind? En Lego heeft dan drie facetten uh, in zijn systeem zitten. Dat is de Duclo dat is voor baby's en kinderen. Ja. En uh, dan heb je gewoon Lego en dan uh, heb nog de technische Lego. Nou ja, de technische Lego, daar werd iedere vader. Of, nou ja, ik had toen nog wel een broekje. Maar op zich was ik, uh, vond ik dat allemaal wel mooie dingen, zo die uh, grote modellen. Ja. En alles past op elkaar. Maar uh, ik heb gezien dat uh, in andere constructielego, ja, eentje was in Nederland heel moeilijk te verkrijgen. Wat ook heel mooi was, bij jou. ik als uh, die op school werd gekregen heeft vroeger of mee moest werken vroeger om te leren uh, uh, krachten te kennen en uh, nou ja, allerlei systemen. Ja. Maar dat, uh, ja, dat was in Nederland moeilijk te verkrijgen. En uh, ja, en die had het niet het babylego, dat baby Lego, ik zeggen, maar, of dat, uh, duclo. Nou ja, toen uh, was het voor mij erg. Uh, uh, de kous had ik, uh, op, ik kies 11 als hoofd speelgoed legel. Ja, ja, precies. En, uh, maar u speelt er nog steeds mee, toch? Uh, ik speel er nog steeds mee. Mijn zoon is al uh, 21 en uh, ja, die vindt het wel leuk als hij hier bij me is. En uh, dan knutselt hij weer lekker van dan. Uh, maar ik ben zelf ja, gefascineerd geraakt door de uh, ja, wat de mogelijkheden zijn uh, voor kinderen. Mm -hmm. Want ja, ik. Uh, ik stimuleerde de, de, de buurtkinderen, want de meeste die kwamen altijd bij ons spelen, omdat we natuurlijk ietsje meer in hadden dan standaard uh, gewinnen. Ja. <laughs> en, en nou ja, dan werd er gewoon... Uh... Ja, dat kon ik ze begeleiden, maar ik zie de structuur van de uh, bedrijfsstructuur, die, die vond ik heel interessant van Lego. En daar ja, ga ik documentatie verzamelen en dan kom je steeds meer te weten. En, en, ja. ja zodoende ben ik gefascineerd geraakt van Lego. En wat, als, is, wat, de... en wat is dan uw grootste bouwwerk? Wat, heeft u, wat is het meest ja, ingenieuze wat u heeft gebouwd met Lego? Nou, ik heb met mijn zoon heb ik altijd hele grote layouts gemaakt. En, uh, en ja, een hele uh, ja, zoals wij dat noemen, uh, raceoutjes die je nog gewoon wel met de hand moest doen. Maar uh, racebanen en tribunes en uh, ga zo maar door. Oké, okay. oh leuk. En, u, u, maar tegenwoordig uh, maak je natuurlijk alleen, alleen projectbouwen. Uh, In opdracht grote gebouwen. Uh, we hebben een hele grote maquette gemaakt van, van Grootsfabriek. en uh, nou ja, het Rijksmuseum. Uh, wat helaas dan niet meer zichtbaar is, weer zijn brand. Ook. Maar wat te gek, We maakt dus wel echt ook voor bedrijven gewoon hele mooie grote bouwwerken van Lego. Ja, in opdracht van Lego, eigenlijk. hè? Maar ja. Moet ik zo zeggen. Wauw. In de opdracht van Lego. Ah, dat is wel te gek toch? Van uw hobby toch een beetje een uh, klein baantje gemaakt erbij? Ja, nee, het is geen baantje, het is echt pure hobby. Het vergt veel tijd en veel medewerking van allerlei andere mensen. Maar je moet natuurlijk wel de stenen bij elkaar verzamelen. Ja. Kijk, uh, en, je, en je moet voor die tijd een, een bouwplan maken. Nou, tegenwoordig gaat dat gelukkig op de computer. Maar vroeger moest je dat toch wel echt uh, een beetje uh, stapsgewijs uh, bedenken. En met mensen overleggen van uh, dan kunnen we die en die techniek gebruiken. En dan. Ja. Ja, je kunt natuurlijk stenen op elkaar stapelen, maar tegenwoordig zijn er zoveel meer technieken om, uh, om mooie details erin te kunnen verwerken. kijk okay. nou wat leuk om te horen dit. Dank u wel uh, Hans Beuze, bestuurslid van de Lego fanclub De Bouwsteen. En ja, wij belden u omdat het vandaag uh, uh, een heel een aantal jaren geleden was, op 28 januari, dat het patent op Lego werd aangevraagd. En dank u wel voor, uh, voor uw uh, interview. Alsjeblieft. En een hele fijne dag. Dank u wij gaan luisteren naar muziek Great Today van Amy Grant. Turn throughout eternity. Cree Today van Amy Grant. Het is inmiddels half zes geworden. Iets over half zes alweer. Uh, zojuist uh, vertelde ik u al dat wij contact proberen te leggen met Mark Horst. Hij woont in Zimbabwe en hij is daar samen met zijn vrouw uh, in de gezondheidszorg aan het werk. En inmiddels hebben we hem aan de lijn. Goedemorgen Mark. Goedemorgen. Ja, en ik moet er inderdaad even bij zeggen dat er een redelijke vertraging op de lijn zit. Uh, dus als u denkt dat het af en toe een beetje stiller is, dan komt dat omdat het ietsje langer duurt. Uh, Mark, uh, allereerst gelukkig nieuwjaar. Dat mag je nog steeds zeggen, toch? In uh, Zimbabwe tegen elkaar. Ja, dank je En is Mark daar nog? Ja. Nou, dat was een uh, <laughs> heel kort gesprek. Wat hij wou gaan vertellen inderdaad... is dat er in Zimbabwe nog het hele jaar door... Uh, gelukkig nieuwjaar gewenst mag worden. Totdat je iemand voor het eerst spreekt of ziet daar. Um, ja, we zouden het met hem gaan hebben over uh, het, het nieuws in Zimbabwe... wat uh, door de media altijd erg lastig uh, naar buiten wordt gebracht. Uh, nou, wie weet krijgen we hem straks nog aan de lijn. Maar uh, ik ben bang dat het uh, op dit moment erg lastig is... om een verbinding te leggen uh, met, uh, met Zimbabwe. We gaan het in ieder geval nog wel even proberen... Maar dan gaan we eerst verder met de muziek, de Kanels. Is de nacht de AO oh, I oh, will van de Civil Wars. En die hoort u hier wel vaker bij Dit is de Nacht. En afgelopen nacht uh, waren de Grammys natuurlijk, de Grammy-uitreikingen. En toen won uh, deze groep uh, de Grammy in de categorie Country-duo. Nou, dat is toch leuk om te weten. Een hele goede morgen. u luistert naar Dit is de Nacht. En aan de telefoon heb ik uh, Nelke Bos. En dit wordt echt jouw dag, hè Nelke? Goedemorgen. Uh, ja, zeker. Het wordt uh, een dag uh, voor een heleboel mensen eigenlijk vandaag. Niet alleen mijn dag, maar... Uh, uh... In ieder geval voor mensen die graag met China en Chinees in het voorgezet onderwijs willen doen, zeker. Kijk, want vandaag start er een congres dat jij hebt georganiseerd, mede hebt georganiseerd over Chinees in het voorgezet onderwijs. In ja. Nederland, hè? Klopt. Dit ja. uh, congres uh, gaat plaatsvinden in, Le in Leiden. Ja, en jij vindt dus eigenlijk dat er Chinees geleerd zou moeten worden hier in Nederland op het voorgezet onderwijs. Klopt. Ik, uh, ik denk dat uh, uh, Chinees een verrijking is uh, voor ons uh, voortgezet onderwijs uh, op dit moment. Nou, een uh, heel klein lesje dan alvast. Um, <laughs> hoe zeg ik goed, goedemorgen in het Chinees? Uh, Zhao shang hao. Fa shang hao. Ja, heel goed. Ja. Nou, kijk, kijk, mijn eerste woordje is uh, binnen. Hey, waarom is het zo belangrijk dat wij Chinees gaan leren hier in Nederland? Nou, ik denk dat het, uh, het leren van Chinees uh, nuttig is voor, voor, om verschillende redenen. Mm. Uh, allereerst is uh, China als land natuurlijk uh, uh, belangrijk nu op dit moment in de wereld. En dat zal het uh, in de komende tijd ook nog blijven. En um, in de huidige samenwerking tussen Nederland en China is de Ch Chinese taal en cultuur een kennis van China als land... een, een in deze samenwerking. Uh, dus om een, een jeugd op dit moment voor te bereiden op hun toekomst... en om dus die kennis en ervaring mee te geven... dat zal ons uh, later helpen als, uh, als land in die samenwerking. Mm -hmm. um, en je hebt natuurlijk ook nog gewoon uh, de wereld aan zich... die op dit moment aan het uh, internationaliseren is. De hele wereld is... Uh, ...is dichtbij. Je kan tegenwoordig heel makkelijk met China bijvoorbeeld communiceren. Een WhatsAppje is wel gestuurd op met WeChat. Dat is mm -hmm. de Chinese versie van WhatsApp. En in de, in de samenwerking hebben we altijd vanuit onze natuur een, een angst voor het vreemde. Dat klinkt natuurlijk heel zwaar. Yeah. maar Daarmee kan je soms uh, de andere cultuur minder goed begrijpen. Maar, wa maar waarom gaat ze dan geen Engels leren? Want dat lijkt me dan toch veel makkelijker. Want ik denk dat er een heel groot deel is van de wereld dat al wel Engels spreekt. Ja, en, hè, Engels leren is natuurlijk heel goed voor je taalvaardigheid. Uh, maar wij denken dat je met Chinees ook uh, je interculturele vaardigheden uh, ontwikkelt. En um, daarmee, doordat er uh, verschillen tussen China en uh, of uh, de, de verschillen tussen cultuur, uh, tussen Nederland en China en ook het onderwijs, zo verschillend is, um, uh, kan je er dus heel erg veel van leren. Dus je zou niet alleen Chinees moeten leren dan hier in Nederland, maar dan ook uh, Chinese cultuurstudie erbij, zeg maar. Nou, uh, op dit moment is uh, Chinese taal en cultuur, zo heet het vak, bestaat 80% uit de taalvaardigheid mm -hmm. en 20% uit uh, cultuur, het onderdeel cultuur. Cultuur. Uh, dus je leert inderdaad ook uh, de Chinese cultuur en dat is heel belangrijk omdat taal en cultuur verbonden zijn in China. Maar uh, hoe ben jij zelf dan uh, ja, hiermee in aanraking gekomen dat je dit zo belangrijk vindt dat je er een congres gaat uh, voor organiseert? Nou, misschien ook wel uh, het linkje naar de taal en de cultuur. Ik uh, ben zelf uh, als 15-jarige uh, uh, jonge dame ben ik, uh, gaan werken bij een Chinees restaurant. Ja. Uh, en uh, daar merk je dat niet alleen de taalvaardigheid je belemmert soms in samenwerking, maar ook uh, het begrip van de cultuur. En uh, ik was daar zo door uh, gefascineerd dat ik uh, tijdens mijn studie uh, uh, het vliegtuig heb genomen en uh, naar China ben gegaan om daar de taal en de cultuur te leren. En wat is dan het grootste verschil als je het hebt over cultuur? Want je liep dan in dat restaurant tegen cultuur uh, ja, dingen aan. Waar heb je het dan over? Nou, wat, wij, wat wij leerlingen ook vaak leren is dat eigenlijk alle normen en waarden waarin je uh, in deze wereld, in onze wereld leeft, in de Nederlandse cultuur, die zijn eigenlijk anders. Dus als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld hoe wij gaan, omgaan met individualisme of uh, uh, de harmonie in de samenleving, uh, dat zijn hele belangrijke elementen die anders zijn. En als je daar niet van bewust bent, dan kan het zijn dat je uh, ja, langs elkaar heen communiceert of situaties echt niet begrijpt. En dan is het handig voor ons om te weten hoe we daarmee omgaan. Ook eventueel in handelsposities. Precies, precies. En juist als je nu een jongere generatie voorbereidt... dan hebben we daar later wat aan in de toekomst. Nou, je hebt het over voortgezet onderwijs. Uh, dan zijn we natuurlijk alweer wat, uh, wat, wat ouder. Als we dan uh, he, Chinees moeten gaan leren... is het dan niet handiger om, uh, om, om kinderen alvast Chinees te leren? Want uh, latere leeftijd een taal bijleren lijkt me vrij ingewikkeld nog. Ja, klopt. Uh, ik denk ook uh, dat uh, het heel goed is als uh, zeker nu ook al in het uh, PO uh, Chinees wordt aangeboden. Sommige scholen die geven wel eens uh, kennismakingscursusjes uh, Chinees. Uh, en je ziet ook in de landen om ons heen, als uh, Amerika en Australië, daar zijn ze uh, inderdaad wel bezig met, uh, met Chinees in het, uh, in het basisonderwijs. Hey, maar nu hebben de Chinezen natuurlijk ontzettend veel. Uh... Talen. Uh, he, te wezen, ze spreken heel veel verschillende Chinese talen binnen China. Uh, mm -hmm. Wat zou jij dan hier willen leren? Welke, welke Chinese taal? Nou, het uh, het uh, ABN, laat maar zeggen, van, van China is uh, het Mandarijn. Ja? Dus uh, de leerlingen die uh, nu uh, Chinees in het, uh, in het Nederlands VO leren, die leren Mandarijn. Oké. Okay. En die leren dan ja. lezen en schrijven. En te leren... spreken. Ja, ja klopt. Maar, alle, alle vaardigheden. Het Chinese schrift is natuurlijk ook weer een heel vak apart. Uh, dat is bijna kunst als ik er naar kijk. Uh, ik als <laughs> leek. Uh, ja, is, is dat zo nog te leren, zeg maar? Want er zijn natuurlijk voor bijna voor elke letter staan weer andere tekens. En woorden voeg je ook weer anders samen. Het is ontzettend ingewikkeld eigenlijk. Nou, het is zeker een, een uitdaging voor leerlingen, maar de, daarmee ook uh, juist uh, om de leerling die iets extra's wil uh, een mooi vak om aan te bieden. Mm -hmm. En uh, de Chinese karakters die zijn inderdaad uh, ingewikkeld en die vragen ook uh, veel oefening. Maar door een goede uitleg zie je dat er een structuur in zit in de opbouw van de karakters. Uh, en daarmee, als je daar eenmaal inzicht in hebt, dan uh, is het ontzettend leuk om... Uh, om, ja, om daarmee verder te gaan. Kijk, dus je wilt iedereen enthousiast maken om Chinees te gaan, uh, te gaan leren. Vandaag in ieder geval een, uh, een congres met daarbij heel veel docenten, um, directeuren van hogescholen en van voortgezet onderwijs. Uh, wat ga je ze daar vertellen? Um, vandaag uh, um, hebben eigenlijk alle organisaties hun krachten gebundeld om inderdaad docenten, uh, rectoren. ...teamleiders en andere personen die betrokken zijn bij de invoering van het vak Chinees... ...of bij samenwerkingen met China, om die beleidsmatig verder te helpen... ...maar ook gewoon praktische handvaten te geven om China en het Chinees in het voortgezet onderwijs in te voeren. Oké, okay, en denk jij dat het um, ook echt gaat lukken om Chinezen doorheen te krijgen op de scholen? Nou, op dit moment zie je dat uh, uh, 35 scholen al bezig zijn uh, met het uh, vak Chinees. De pilot van uh, SLO, die uh, um, afgelopen, of vorig jaar is afgerond, die is ook succesvol afgerond. Dus negen middelbare scholen hebben daar succesvol uh, uh, uh, Chinees aangeboden... Um, en je ziet nu ook dat er een uh, ontwikkeling is dat er steeds meer scholen hier ook voor zullen gaan kiezen. En ik denk uh, zeker dat uh, Chinezen in het VO uh, kant van slagen heeft. Oké, okay, kijk aan. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Vandaag in ieder geval het congres... waarbij mensen heel veel uh, informatie zullen krijgen... en waarbij misschien ook wel uh, ja, uh, bepaalde beslissingen gemaakt zullen worden... of afspraken om te kijken of het op meer scholen zal uh, aangeboden worden. Um, ik uh, ben mijn uh, goedemorgen nou, eigenlijk alweer vergeten... Dus, maar ik wil toch naar de tweede les. Als je dan zegt uh, bedankt uh, voor het interview en een hele fijne dag... hoe zeggen we dat dan? Nou, Heel simpel is het. Uh, Gansjeni... Uh, dat is, uh, is bedankt. En uh, uh, goeiedag is... Uh, uh, nou ja, je kan zeggen tot ziens... is chai jian. Oké, okay, even kijken hoor. Uh, dus uh, bedankt den, is... Uh, den, den chaijian. Chai ja. Den Chai jian. Chai chai chai ja, precies. Ja, dat betekent inderdaad uh, bedankt... en een hele fijne dag. Ik wens heel erg veel succes vandaag op het congres. Oké, okay, dank u wel.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 Joshua Keddison met het altijd mooie Jesse hier in de ochtend van radio 1. En daarvoor hoorde je China Girl van David Bowie. Zometeen in het Radio 1-journaal. Aandacht voor de Oekraïne, waar er nog steeds demonstraties zijn. Ook is er aandacht voor Radko Mladic bij het uh, Joegoslavië-tribunaal. En er wordt gesproken met Frans van Houten, bestuursvoorzitter bij Philips. Want daar gaat het over de jaarcijfers. Uh, dit was alweer, uh, dit is de nacht van 28 januari. Als u het nou gemist heeft, we hebben het gehad over uh, de toeslagen in de avond en weekenduren... die wellicht gaat verdwijnen. Ook hebben we het gehad over de lusten en de lasten van het ouder worden. Ja, en we hadden een hele leuke zingersong. Songwriter te gast. U kunt alles terugluisteren als u het gemist heeft op eo.nl slash dit is de nacht. En ik wens u dan voor nu een hele fijne dag en veel plezier bij het Radio 1 Journaal.